De formatie is een zaak van het parlement. Maar ik heb wel een opvatting over en die heb ik ook zaterdag gegeven. Namelijk dat ik het oude systeem beter vond dan het nieuwe systeem. Rutte herkende dat hij het bij de afgelopen formatie goed is gegaan. Maar dat kwam volgens hem omdat er onderhandeld werd tussen maar twee partijen. Het herstel van de wereldeconomie is de komende twee jaar aarzelend en niet overal even sterk. Die voorspelling doet de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO roept de regeringen op om ingrijpende maatregelen te nemen. Volgens de organisatie vragen de eurocrisis en de oplopende overheidsuitgaven in de Verenigde Staten... om een snelle en doortastende oplossing. Als maatregelen uitblijven dreigt volgens de OESO een diepe, wereldwijde recessie. De Nationale Recherche heeft een man opgepakt voor het hacken van het computersysteem... van het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Na die computerinbraak zijn patiëntgegevens uit het systeem verdwenen. Verdacht is een man van 26 uit Nieuwekerk aan de IJssel. De digitale inbraak kwam aan het licht nadat een hacker had gezegd dat de patiëntgegevens van het ziekenhuis slecht beveiligd waren. Gegevens van honderdduizenden mensen waren jarenlang vrij eenvoudig te vinden via internet. Het ging onder meer om röntgenfoto's, diagnoses en burgerservice-nummers.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 ...naar beneden gaan. Die zijn gedaald van uh, 7,5 miljoen in 2007 naar 5,5 miljoen. Nu uh, moet het bedrijf bezuinigen, zegt het. En uh, ja, zal er dus van die 4.000 personeelsleden die Holland Casino heeft... Zullen, ...zullen er dus 400 tot 450 ontslagen worden. In het regierakkoord van VVD en PVDA is afgesproken dat het gokbedrijf wordt verkocht. Holland Casino benadrukt dat de reorganisatie niets met een overname te maken heeft.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 Het weer in de kustgebieden: de grootste kans op een bui. Het is ongeveer 9 graden. Morgen: wolkenvelden en enkele zonnige perioden. En vooral in de kustgebieden: opnieuw een enkele bui. Het wordt een graad of 8. A ah, en B, keersinformatie. Files staan in het zuiden van het land op de A2 vanaf Eindhoven naar Den Bosch. Vijf kilometer tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er staat een vrachtauto stil op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Het zorgt voor twee kilometer file tussen knooppunt Hintham en Rosmalen. De rechte rijstrook is dicht. Met de Ster Extra-app open je een wereld vol extra's tijdens sterreclameblokken direct op je tablet...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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel Fijn Noord-Hoolegen. Jurie Kivies, hij schreef een boek. vol geweld, drugs en drank over zijn leven als hoolegen. Laura Schakeraad van de Weggeefhoek op Facebook en nog steeds aan tafel Herman Pleij. Dit zijn geen supporters, dit zijn bendes. Die Amsterdammers stonden ons op te wachten. En toen kwamen wij eraan. Maar ja, het zijn gewoon jij ja, mietjes. Ze stonden klaar voor ons. We waren met minder dan hun. Kinnen ze zwaar op de vlucht. De hooligans van Feyenoord en Ajax hebben willens en wetens gekozen voor een confrontatie waarbij wel doden moesten vallen. Vanwege de supportersrellen rond de wedstrijd Nancy Feyenoord in 2006... werden de Rotterdammers uitgesloten van verdere deelname aan het UEFA Cup toernooi. Ja, het beleid van de politie, is uh, dat we dat dus niet tolereren. Als dit aan de orde is, dan treden we op. Ja, Juri Kipiet, je hoort bij de harde kern van Feyenoord... je hebt over die ervaring van de afgelopen 15 jaar een boek geschreven. Rotterdam Hooligan, schokkend boek. Het geweld druipt tijd en wijle vanaf. We hoorden net Bram Peper, oud-burgemeester in de jaren 90. Die zei, het zijn gewoon bendes. Klopt dat? Heeft u daar gelijk in? Ja, niet, niet in, in de zin van uh, gewelddadige straatbendes die roven en stelen. Uh, in welke zin klopt dat wel? Nou ja, dat we wel een groep zijn... Het komt misschien sommige mensen komt het over als een bende. Maar wij zijn, voor ons zijn wij één grote familie. daar I De kern eigenlijk. Ja, maar die ook wel dingen doen waar andere mensen last van kunnen hebben. Uiteraard, natuurlijk. Dat weten, dat weten wij ook. Ja, en ja. dat weet de burgemeester dus ook. Dus in die zin klopt het wel. Nee, niet dat we een, be een bende zijn. We zijn daar de kern. Laten we het zo, uh... Ja, dat is het woord wat je zelf uh, verkiest. Ja. Met je boek wil je een inkijkje geven in het leven van hooligans, uh, schrijf je. Aan het eind van het boek beschrijf je een knokpartij in de Leeuw van Rotterdam. Wat gebeurde daar? De Rotterdamse Leeuw. De Rotterdamse Excuus. En dat staat voor het DRL. Of het DRL, de Rotterdamse Leeuw, dat is een voetbalclub op Rotterdam-Zuid. Ja, en daar is, uh, ja, daar is wat gebeurd dat het wel een impact heeft gehad op dat moment in mijn leven. En inmiddels heb ik het achter me gelaten. Maar daar ben ik flink gewond geraakt. Hoe ging dat? J Jij zat in de kroeg, geloof ik, en je werd gebeld? Ik zat in de kroeg en met, uh, met een paar jongens naar de wedstrijd te kijken, we mochten zelf niet naar binnen. En, uh, Want een stadionverbod? Een stadionverbod. En. Uh, ja, op het moment kwam er een telefoontje dat er daar een vechtpartij gaande was. Dus die jongens van ons en, uh, en jongens uh, uit Rotterdam Zuid, ook een andere groep. Uh, we zijn daar naartoe gegaan en dat is uh, finaal uit de hand gelopen. Het was echt bruut straatgeweld, was het? En, uh, met kettingen en knuppels en alles erop en eraan. En, uh, ook van jullie kant? Of, uh... Uh, misschien wel, weet ik niet meer. Nou, in het boek <laughs> weet je het wel. <laughs> ja, het, er, er werd van alles gebruikt, ja. er, er, er, van, beide kanten. van beide kanten. Maar uh, daar ben ik dus met een knuppel op mijn hoofd geraakt. En uh, vervolgens uh, door mijn benen gezakt. En toen is hij aan mijn enkel uh, begonnen. Dus na, na die knuppel had ik een hersenbloeding en een verbrijzelde enkel. Dus dat was het heftigste uh, qua verwondingen uit mijn uh, ja. carrière tussen zaakjes. Ja, de jongen die dat gedaan heeft drie jaar, heeft drie jaar gekregen... wegens uh, poging tot doodslag, hè? Ja. ja, ja. Uh, als je zoiets meemaakt, dan denk je toch... dit was het, we stoppen hiermee. Ja, dat zou je wel zeggen, ja. Normale mensen, weer tussen zaakjes... Maar uh, het is onze levenswijze. We hebben die keus gemaakt al, uh, ja, al een tijd terug. En uh, ja, harde kern, ben je, ben je leven lang. Wat, en, wat is die levenswijze? Uh, opkomen voor je club, voor je stad, voor je vrienden. En misschien net dat stapje extra. Met, in vergelijking met andere vriendschappen. Of andere supporters die een club steunen. Dat zou ook je dood kunnen betekenen. Dus. Want als het een keer nog, iemand nog harder op je hoofd slaat, dan is het voorbij. Nee, in het boek staat ook leven, met en sterven voor je Finder, Maar je moet niet denken dat wij bewust uh, verkiezen... wij gaan nu sterven, want we gaan dus, dus of zo doen. Je weet, als jij ergens naartoe gaat en je zoekt het op... dat dat kan gebeuren. Ja, want je zoekt het op, hè? je vindt het ook leuk. Ja, tuurlijk. Je geniet van de goede knoppartij. Ja, daar geniet ervan. van. Helemaal je, je, want je, jullie weten ook heel goed... dat je je club en je stad uh, eigenlijk geen dienst bewijst met dat mm. verdrag. Mm. En dat, dat vind ik zo wonderlijk. Dus dat, dat is echt wat mij betreft een open vraag, hoor. Van, nou ja, kijk, dat je het. dus zelf, je bent de stapel stapelgek daarop. Mm -hmm. En dat is ontzettend, dat is je lust en je leven. Nou. En dat je tegelijkertijd die club daar ontzettend mee benadeelt. En die <laughs> stad ook. Ja, dat snap ik ook. En dat is de keuze die wij gemaakt hebben... en. Um, ik, zit er ook, ik zit hier niet om het goed te praten. Nee, nee, maar maar dat... Ik zit het echt om ons gevoel uit te leggen. En het is, sommige dingen zijn ook niet goed te praten. Maar als ik het boek lees, hou je veel meer van Knokken dan van Feyenoord. Hm. Nee, dat is niet zo. En, en dat, het dat is er is gaat weinig over voetbal in het boek. Ja, maar het is ook inderdaad geen voetbalboek. Het is een boek over de harde kern. Dus... Maar beschrijf dat gevoel eens. Dus. Hoe voel jij je als je denkt aan die, aan die, aan die familie van je? Aan, aan, aan, hm. aan die harde kern? Wat, wat voor gevoel roept dat bij je op? Een heel warm gevoel. Ja, het is voor jou misschien moeilijk. Maar... Nee, maar je probeert het te begrijpen. <laughs> net zoals bijvoorbeeld als je denkt aan je familie? Of, of, of... Ja, het is, het is familie. Van, wij zijn gewoon in principe familie. We zien elkaar vaker dan onze eigen familie. We sterven voor elkaar, als dat moet. Echt letterlijk? Dus, ja, maar niet bewust. Zoals, zoals ik het net uitleg. Nee, maar, en... jou, Steph, maar je weet, als jij voor je maat gaat, tot het einde, dat dat zou kunnen. Ja. Een mes of... of wat anders? Ja. Jij was contactpersoon hè, van de harde Kern. Als jullie naar een andere club moesten, je kijkt nu heel verbaasd... maar als jullie, was jij degene die contact zocht met de harde Kern van een andere club? Van waar spreken we af? Ja, ja, de, de term contactpersoon wordt iets, dat heb ik niet gebruikt... maar het, ik was een regelaar, noemen ze dat. Een ja, regelaar, ja. Regelaar. En, uh, dat, en zo had je nog wel en meer mensen. En ja, dus de mensen. nummers van de regelaars van de andere, van de andere clubs? Uh, dat kon, natuurlijk. Hoe was je relatie daarmee? Dan, dan bel je op en dan zeg je, hallo, met Jury, kunnen we afspreken? Dat gaat heel gemoedelijk. Het al heel moeilijk. Ja, We zijn geen kleine kinderen. We elkaar uitschelden over de telefoon. Of, uh, over dat doe je de... niet? Nee. En, en ken je die jongen ook echt? Die je aan de lijn hebt? Weet je uh, of die uh, relatie heeft? Hoe het met hem gaat? Nou, zijn voorbeelden met uh, die groep van Den Haag. Waar eigenlijk uh, ja, nog geen half uur bij ons vandaan zit. Die jongens kennen wij ook, uh, ook door de jaren heen. En we kennen er rustig een biertje met elkaar drinken. Maar dat, ja, dat zijn geen vijanden. Maar Twente bijvoorbeeld en ajax nee, Ja, Daar wil ik naartoe Kijk, het zijn geen vijanden. Maar op het moment waarop zondag... Elkaar treffen, dan wordt er geen biertje gedronken. Wordt er geen niet gepraat, dan wordt er misschien wel gestompt. En, en dan, die week erop, wordt er wel weer dat biertje gedronken. Maar dat is toch raar? waarom zou je op zondag ineens elkaar in elkaar slaan? Nou, niet ineens. Dat is gewoon, dat is gewoon de levenswijze van de hooligan. Dat, dat is, uh, wij denken heel anders als, als, als andere mensen. Heb, We je hebben ook, andere heb, je ook, heb je ook oude hooligans? Houdt het op op een bepaalde leeftijd? Of, of denk jij van, als ik 65 ben, dan ben ik het nog? De oudste, die was in de 70, die is uh, recent overleden. En nu is de oudste uh, tussen de 50 en de 60. Dus het, het is echt vanaf, vanaf... Ik was 13 dan. dus is een extreem geval wel, moet ik zeggen. Maar laten we zeggen, 15 uh, lopen ze ertussen. Nee, maar het en, wordt wel minder hè, als je ouder wordt, in jouw geval bijvoorbeeld. Zeker, je wordt zeker minder en... en uh, mild, je komt niet meer van elke vechtpartij je bed uit? Nee. Nee, nee, er moet wel echt, echt iets nodig zijn. het echt nodig is en dat, dat, dat daarom wordt gevraagd. Als, ja. als, uh, ja. Jij gaat vrij ver uh, in het gebruik van geweld. Je, je, als het nodig is, dan een, een, een eigenaar van de charmezaak die zijn zaak beschermt, die wordt jou in elkaar getrapt. Ik las een verhaal dat je een steen door eruit gooit bij een paar uh, ik denk Marokkaanse jongens. Uh, die uh, iets doen wat jou niet bevalt. Dus heb je een grenzen daarin? Nou, dat tweede geval uh, komt. Dat zou ik wel even willen toelichten. Ja, even... Waren, maar een vriend van ons was toen die nacht doodgestoken. Voor zijn trui, daar kost lakoste trui en uh, zijn telefoon. Vervolgens hebben wij daar een, uh, een bedevase ooit van gemaakt, eigenlijk. Het ging heel vrij snel, we een berg bloemen en kransen. Ja. Uh, die wagen rijdt langs en, uh, en die, uh, die spuugde op, op de kransen. Ja. En die maakte een, een vinger of een gebaar. Op dat moment heb ik dat gedaan. Ja. Ja, het was Net. absoluut niet chic wat zij deden, maar het is nog iets anders dan een steen door eruit gooien. Ja. Terwijl er een meisje van zeven jaar achter in die auto ja, zat. Maar dat op dat moment, uh, dat meisje is niet aangeraakt. Het is misschien niet helemaal, maar voor ons. Jammer dan, hadden ze dat niet moeten doen. Had hij ook aan moeten denken toen hij uh, op, op die kransen spuugde. En maar op dat moment waren de emoties en het verdriet zo verschrikkelijk diep... Ja. dat we misschien nog wel een stapje willen. Maar je hebt een, een soort van eigen regels, lijkt wel. Ja, ik heb het al in een paar interviews gezegd... Van, wij draaien wel mee te, met de maatschappij, wij werken ook. Ik betaal ook mijn rekeningen, maar we leven er ook naast. Dus we, we hebben onze eigen normen en waarden. Als iemand jou niet respecteert, dan kan die um, uh, repercussies verwachten. Als iemand mij niet respecteert, dan krijgt hij hetzelfde gebrek aan respect van mij. Het ligt eraan in wat formaten, dat is het natuurlijk. Nee, en je Niet moet... gelijk iemand in elkaar lopen slaan, zo. dat moet je niet denken. Nee, maar iemand die spuugt, die kan een steen door de ruit krijgen. Tuurlijk. Ja, dat is logisch. Iemand die naar mij spuugt, die spuug ik terug. Of, ja, dat, uh... ja, maar terug is nog wat anders dan een steen door de ruit. Een nou, ja, steen door de ruit, dan is... kan je zwaar gewond nou, van raken. Als ik vandaan kom, dan uh, pik je dan niet. dat niet. Dat hoort? ja. Ja, ik, ik vind dat normaal. Met een heel raar voorbeeld. Als iemand mij spuugt, die moet dadelijk in één keer rochel. Uh, het gebeurt niet, weet je wel. Maar ja. als dat zou gebeuren, nee, dan natuurlijk uh, reageer ik daarop. Ja, en niet zachtzinnig? Nee, niet in zo'n geval. Maar nee. als iemand mij bijvoorbeeld mijn klootzak zou noemen, zo, dan kan ik soms dat relativeren, weet je wel. Of dan kan dat ik dat verbaal oplossen. Ja. Als je dan een stapje verder gaat, dan is het, toch, dan is het anders. Maar zelfs als je de consequentie dus draagt, als je zelfs als je in elkaar geslagen wordt, eh, bewusteloos raakt, dat, dat, dat neem je dan allemaal? Denk je dan niet van, misschien moet ik het toch anders oplossen? Nee, dat zijn de keuzes die je maakt, dus moet je ook de consequenties aanvaarden. Ja, maar je zou ook een andere keuze kunnen maken? Je zou kunnen, maar, maar is, het, ik, ik, ik maak de keuzes waar ik, het meeste, waar ik me eigenlijk het meest in thuis voel. Hm. Wanneer mag je van jouw geweld gebruiken? Uh, wat ik mij zo zou leren, bedoel je? Dat misschien, nou, laten we daar eens mee beginnen, ja. ja uh, als zelfverdediging. Als iemand jou aanvalt, dan mag je terug. Maar voor jezelf heb je andere grenzen. Je zegt, ik leer mijn zoon het tegenovergestelde van wat ik zelf gedaan heb. Uh, dat is puur, dat is een, puur wel een scheiding tussen hoe ik rondom het voetbal uh, handel en uh, in het dagelijks leven. Maar je schrijft ook wel dat je soms uh, iemand in de auto die irriteert, dan stap je uit en dan deel je ook klappen uit. Uh, dat staat niet, dat, dat ik uitstap inderdaad, Het kan gebeuren, maar, dat, dat, uh... maar dan stap je niet alleen uit, vermoeden wij. Nee, maar het, ik stap vaker uit en dat is uiteindelijk nog met een sisse afloop. Maar het kan, het kan inderdaad gebeuren. Dus, dus ook buiten het voetbal? Buiten het voetbal, tuurlijk. Het, het is wel zo dat wij dat misschien iets sneller en iets vaker aantrekken. Misschien door onszelf, maar misschien ook... Het is een bepaalde sfeer wat om je heen hangt. misschien. Dat is wel zo. Maar het is niet dat ik heel veel vecht buiten het voetbal. Eigenlijk helemaal niet meer, want ook het voetbalverhaal heb ik afgesloten... Vroeger nou ja, was, niet helemaal. Als niet ze bellen, helemaal dan, dan kan je komen. Met een stok achter de deur. Maar ik, ik, ja, ik, ik merk gewoon, dat ik vroeger, toen ik actief meeliep... dat ik wekelijks in knokpartijen zat. Ja. En dat is nu al nee. maanden en maanden geleden. Ik zat het te lezen en ik dacht, waarom ga je niet gewoon kickboksen of zo? Dan kan je ook mensen in elkaar slaan, maar dat heeft a. geen schade voor ons... en b. je, je raakt minder snel gewond. Waarom kies je niet gewoon de sportwijde, die agressie kwijt? Ja, ik leidrijf. heb vechtsporten gedaan. Ik heb twaalf jaar judo ook. En, uh, de, je haalt daar ook een voldoening uit. Maar je moet twee thaiboxers die elkaar aftrappen... Die geven, daarna geven ze elkaar een knuffel. En daarna drinken ze een sportdrankje met elkaar in de kantine. Dat is niet de lading. Dat is minder echt. Dat is een hele andere spanning die je opbouwt, weet je wel. Je bent daar met je lichaam bezig, sportief bezig, met een prestatie. En uh, dat is niet te vergelijken met elkaar. Daar hou je niet dezelfde kick uit. Nee, en die kick heb je nou? nou? Had je nou, heb je Heb nodig? Had je nodig? Heb je nodig? Nou, ik, ik, ik had hem vroeger nodig. En uh, nu, uh, kijk, uh, ik ben uh, naïef. Ik zou naïef zijn om te zeggen dat ik nooit meer... Uh, Ergens bij betrokken. Geraken. Jouw zoon zegt, pap, ik wil bij de harde kern. Ja. Wat zeg je dan? Nee, geen sprake van. Geen sprake van? Nee. Waarom niet, pap? Omdat dat te veel, uh, naast de hele mooie dingen, brengt het ook uh, genoeg ellende met zich mee. Pap, ik heb die kick nodig. Ik kan wel op thaiboksen gaan, maar dat is toch een andere kick? Ja, dat is een moeilijke vraag, inderdaad. En dan kom je op het punt dat je op een gegeven moment maling aan je gaat krijgen. Jouw zoon? Zoals um, ja, zijn kind je echt, als je een kind echt graag iets wil en je blijft het verbieden... je grote kans dat hij het uiteindelijk toch doet. Een keer, al moet hij er zelf maar achter komen ja. Maar ik kan hem gewoon proberen te, te behoeden voor, het, voor alle ellende die daaromheen hangt. Want dat hangt er wel omheen. Jouw levenskeuze, je zegt steeds ik heb een keuze gemaakt, daar hangt de ellende omheen. Ja, die je anderen niet gunt. Uh, nee, maar ik zou, dat praat ik wel echt over mijn eigen bloed, mijn eigen zoon. Ja. Daaromheen... Uh, kan het je niet zoveel schelen? Nee, daaromheen hebben wij wel aanwas van jongere jongens. Maar daar heb ik niet die binding mee eens met mijn zoon. Nee, En die andere jongens, ben je blij dat ze erbij komen? Tegen ja, ja, die, ma en... die maken bewust. ja, Het is heel krom, maar het is gewoon vanuit mijn vader, een vaderschap gedacht. Inderdaad. Het is misschien niet, het is een beetje krom, maar het, ja, het, zo is het nou helemaal. Ja, wat je zegt tegelijkertijd. Het geeft mij een heel warm gevoel. Het is waar ik nee. me helemaal thuis voel. Maar toch zeg je mijn zoon toch maar niet. Nee, maar ik kan het warme gevoel ook bij andere vrienden. En andere vriendschappen uh, krijgen. Dat Alleen, kan ook. Ja, maar ik denk dat, dat, dat, dat voor, je, voor je eigen bloed... De, de voordelen uh, niet groot genoeg zijn als je ze tegen de nadelen... Nee. Je hebt geen spijt uiteindelijk. Hoewel je zegt, mijn zoon moet het niet doen... vind je toch goed dat je het zelf wel gedaan hebt. Goed, ja. goed is niet het goede woord, weet je. Wij zijn trots op wat we zijn. En, en wat we in die wereld hebben betekend. Daarbuiten heb ik ook wel eens met schaamrood op de kaken gestaan. Ja, wat nou hoop je dat het gevolg van het boek is? Um, kijk, er staan heel veel verhalen in en mensen. Uh, van, het is, uiteindelijk is het gewoon onze avonturen, weet je wel. En daaromheen heb ik als een rode lijn heb ik mijn gedachten en mijn levenswijze. Of ja. mijn opvoeding heb ik daar doorheen. Uh, wat ik daarmee wil bereiken, is dat ik ons verhaal verteld wil hebben. En dat ik uh, bepaalde vooroordelen bij wil stellen. Niet wegnemen. Oké, okay. Rotterdam Hooligan, het ware verhaal van de harde kern ligt vanaf vorige week in de boekhandel. Yes. Voor de een is het bittere noodzaak.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 Wie zijn zolder opruimt, kan ze spullen gewoon weggooien... of een tweede leven geven door het te verkopen. Maar steeds meer mensen kiezen ervoor om hun spullen weg te geven. En dat kan ook dankzij Laura Schakenraad. Want zij bedacht de eerste weggeefhoek op Facebook. Laura, wat is dat, de weggeefhoek? Uh, de weggeefhoek is eigenlijk een groep, waar je, een open groep... waar je aan kunt melden als je een Facebook-account hebt. En uh, binnen die groep kan je spullen die je thuis hebt liggen... waar je niks meer mee doet. Dan maak je een foto van die plaatje. En vervolgens kunnen andere mensen die ook in die groep zitten reageren... als ze belang daarbij hebben. En dan maak je onderlinge afspraken om het af te halen. Dan ja, wel langs te brengen. Een soort marktplaats, maar zonder geld. Um, ja. ja, zo zou je het kunnen zien. En jij bent dan de regelaar? Uh, je ja, zijn allerlei soorten rekening. regelaars. Ja. Nou ja, het valt op zich mee. Het is wel, je doet dat wel met z'n allen. Het is niet dat ik uh, 24-7 achter de computer moet zitten om dat allemaal, uh, om dat allemaal te besturen. Nee. Dat hoe ben, hoe je, ben je erbij bij gekomen? Um, ja, het klinkt een beetje raar. Het is eigenlijk uit een soort luiheid. Ik had zelf een aantal spullen staan, een, uh, bijvoorbeeld een speelgoedbuggy van mijn dochter. En bij ons, ik, ik kom uit Kampen, daar heb je een locatie voor de kringloop om het naartoe te brengen. Dat is nogal een eindje van de binnenstad af waar ik woon en ik heb geen auto of wat. Ik heb dacht... wel een bakfiets, maar dan moest ik door ah, weer ja. in winter heen. En toen dacht ik van, nou weet je, ik, ik ga gewoon zo'n groep beginnen en ik nodig een aantal mensen uit. En als je dan een stuk of honderd mensen hebt, is het grappig dat je elkaar, nou ja, dat je spulletjes uitwisselt. Ja. Inmiddels zijn het er tienduizend. Bij jou ja. in de regio, dat is een ja. heleboel. Ja. Uh, ook de gemeente Ede, die kent zo'n weggeefhoek. Die ja. hebben nog maar 800 leden. Uh, verslaggever Maarten Hag, die is daar zelf ook lid van... en die maakte een, een korte reportage. In de tas zitten onder andere regelaarsjes, uh, ja, chocolaatjes, knuffels, spellen. Paarse dames, handtas. Ja, daar zitten dan ook weer knuffels oh, in. Oh, ja. daar, daar gaat de boel bijna omver. <laughs> mooie mooie meisjeschoenen trouwens nog. Ja, zeker. Hartstikke goed, maar geen jonger meisje meer in huis. Ja, nou ze passen gewoon nu inderdaad niet meer. En dan ja, is het gewoon zonde eigenlijk om het maar te laten staan. Dus dan geef ik het liever door. Ik kijk met Ineke van Roekel uit Ede. Even door de spullen die ze allemaal even klaarstaan, die zo meteen worden weggehaald door mensen die daarop hebben gereageerd via de weggeefhoek op Facebook. Hier op tafel staan ook nog wat spullen. Wat, wat gaat daarmee gebeuren? Ja, nou die heb ik net op de foto gezet. Dus die ga ik straks nog even online plaatsen. Even kijken, pak zelf reizend bakmail. Dit zijn allemaal spelletjes: memory inderdaad. En uh... schalen. Inderdaad, gewoon overschalen. Wat is voor apparaat? Het ziet er heel interessant uit gelijk. Uh, dit is inderdaad een DVD-speler voor in de auto. Ik heb nu even op dit moment niet uh, de aansluiting ervoor in de auto. En mijn auto gaat mogelijk eind dit jaar weg. Dus ja, dan heb ik Kut hem helemaal aan, niet meer nodig. Jazeker, deze tijd dan... Uh, ik zou zeggen, daar kun je toch wel, nou misschien wel 50 euro nog voor vragen. Ja, <laughs> dat is heel lastig. Maar ik geef, ik geef gewoon heel graag. En ik kan dat niet op financieel gebied verder. Dus dan denk ik van ja, als ik deze toch heb liggen... en wij doen er verder niks meer mee, dan... Ja, ik vind dat heel mooi als het dan een ander gewoon echt nog veel plezier ervan kan hebben. Goed, dat ding wat je daar ziet, dat is dan een soort speelcommode toestel. Tegelijk een badje, een eethoekje en... Die heb ik voor mijn dochter voor de verjaardag kunnen geven, wat ik anders niet had kunnen kopen. Ook niet. via de weggeefhoek? En die heb ik dus via de weggeefhoek gekregen. Iemand in Bennekom heeft het zelfs nog bezorgd voor me en zo. Het is dus niet gebleven bij je huis opruimen en nee. dingen weggeven en een nieuw leven geven? Nee, helaas niet, nee. Ik zat al binnen een paar dagen zelf ook wat op te halen. Ja, dat is gewoon een... Ja, je ziet soms dingen net voorbij komen. Ik ben heel dankbaar ook naar anderen toe, zeg maar, meteen. Dus dat... Uh... Ja, heel fijn dat. Nou, de bel gaat hey, toch? Hé, de bel gaat. Even kijken of daar een afhaler is. hoi oh, En een brengservice uh, meteen. Kijk, nou, er komt gewoon weer een hele tas met spullen in huis. Ik zie wat. Puzzels, allerlei speelgoed. Ja, van alles en nog wat. Allemaal voor uh, andere mensen. Oké, okay, want dit wordt weer doorgegeven. Ja, zij komt zeg maar uit Renkom dan. En uh, ze kan er wel zorgen dat het hier komt. En, en dan dat... verspreid jij het verder hier in Ede. Een deel wel. Dan komen ze bij mij ophalen of dat ik het uh, dan meebreng, inderdaad. Zo helpen we elkaar ook eigenlijk weer een ja. beetje... Kijk, er wordt een tas uitgehaald. Uh... Voor haarzelf. Ja. <laughs> Wat is dat? Dat is voor haarzelf. Ja, nou, onder andere een leuke bodywarmer inderdaad, voor mijn dochtertje gewoon straks. Ja. En kenden jullie elkaar nou al voordat die uh, zoekhoek en die weggeefhoek en zo allemaal bestond? Nee, eigenlijk niet. Ik kwam de eerste keer voor spulletjes van mijn zoontje. En nu komen jullie zo'n beetje uh, elke week bij elkaar over de vloer? Nou, elke week niet, maar uh, ja. Nou ja, wel geregeld. <laughs> ja, nee, dat is wel leuk. We zijn op zich hebben wij dus ook wel een redelijke klik met elkaar. Het is gewoon leuk, uh, humor onderling. Uh af en toe even lekker kletsen via internet... of gewoon, uh, ja, haar zoontje is dan binnenkort jarig en dan was ze op zoek eigenlijk om een taart te maken... niet te duwen. En tenslotte heb ik laatst eens gekeken... omdat ik ook wel op zich voor de hobby dat heb gedaan... van, nou, weet je wat, ik heb het speel toevallig nog liggen. Uh, ja, zo kan je elkaar nog een beetje helpen, zeg maar. Dus, uh... Mensen zijn, zijn wel eens een beetje meewarig... over Facebook als sociaal medium... maar op deze manier werkt het echt. Ja, zeker. Er gebeuren helaas ook wel uh, nare dingen online... een beetje conflictachtig. Uh, ja, sommige mensen worden gewoon echt te hebberig... of dan wil iemand want toevallig net hetzelfde product hebben als een ander. Maar ik vind het zelf vind ik het heel leuk. Je begint half ja. Ede gewoon uh, op een leuke manier te leren kennen. De pak je ja. Je had hem meegenomen inderdaad. Hè? Ja. Heel erg bedankt voor de spulletjes. Nou, super. dankjewel. je ja. wel. Ja, doeg. Dat is de weggeefhoek in Ede. Nog een andere manier van weggeven. Dulcie Groothonk, wij bij de weggeefwinkel in Hengelo aan de telefoon. Goedemiddag. Hallo. Wat is de weggeefwinkel? Um. Nou ja, uh, eigenlijk is het een soort tweedehandswinkel, alleen dan is alles gratis. En het is vaak uh, in kraakpanden, hè? maar kraken is verboden tegenwoordig. Levert dat geen probleem voor jullie op? Um, nou ja, wij hebben het gekraakt in de tijd dat het uh, nog wel mocht. En... Uh... Ja, verder daar gewoon goede afspraken over gemaakt met de eigenaar. En uh, de gemeente heeft er ook niks op tegen. Dus we kunnen het uh, tot nu toe gewoon gebruiken. Ja. Laura Schakeraad, zijn jullie concurrenten van elkaar? Weggeefhoeken en, en, uh, en uh, dit soort winkels? Of is dat eigenlijk allemaal een beetje op een verschillende manier hetzelfde doen. Ik denk dat het wel een beetje hetzelfde is. Alleen, ik, ik geloof wel dat een weggeefwinkel misschien... voor bepaalde mensen toch een drempel is om daar naar binnen te gaan... wat, wat binnen zo'n groep toch iets makkelijker gebeurt. Kijk, mensen die wel uh, genoeg te besteden hebben... gaan toch makkelijker binnen zo'n groep handelen dan dat ze... naar zo'n winkel gaan. Ja. Denk ik, hoor. Maar wat merkt u daarvan? Wie komt er bij u binnen en wie niet? Um. Nou ja, eigenlijk iedereen wel zo'n beetje. Het, is, het enige wat ik wel eens merk is dat, dat uh, tieners het niet hip vinden om daar naar binnen te gaan. Want dat zou dan voor sloepers zijn of zo. Oh ja, maar ook misschien <laughs> wel weer vintage en zo. Dus het kan ook wel weer hip zijn. Ja. ja, maar over het algemeen. Kijk, mensen komen ook spullen brengen. En dat zijn vaak ook wel mensen die wel wat meer te besteden hebben. En die vinden het dan ook toch wel heel erg leuk om even rond te kijken. Dus... Ja, dus dat, dat, u merkt niet dat er een drempel is. Laura Schakenraad, het is dus een enorm succes bij jou in de ja. buurt. Uh, is er ook al uh, een, een landelijk initiatief op dit vlak? Uh, nou, ik uh, ben met een bedrijf in Kampen bezig om een website uh, de, uit de grond te stampen. En dat is nogal een complex geheel, maar die zal, denk ik, tegen het eind van het jaar helemaal vlekkeloos werken. Het okay. zit nu nog een beetje in de ontwikkelfase. Want het is op een gegeven moment is Facebook is gewoon te. Dat is het medium niet om zo'n grote groep te bedienen. Dan mis je elk overzicht. En Weer waren afbeeldingen. En, dat, uh, en je dat gaat dus eigenlijk een andere website laten bouwen. En had je van tevoren voorzien dat het zo'n grote klus voor jou zou worden? Nee. nee. Kan, je, kan je het daarbij doen? Uh, ja, met hulp van wat medebeheerders uh, uit Zwolle en omgeving. Ja, want het, ik zit niet zelf de hele dag alles te controleren. Het kan gewoon ook niet. Ja. Maar het is wel zo dat alle mensen in die groep... Uh, mocht er een discussie ontstaan of iemand uh, ja, wordt niet netjes behandeld... ik krijg er altijd direct melding van. Ieder, er zit altijd wel iemand bovenop die het meldt. Dus ja. je doet dat ook echt samen. En Dat vind ik eigenlijk ja, dat vind ik heel erg leuk. Er zit een heel sociaal aspect aan. Ja, want is eigenlijk nou, zijn die spullen nou het belangrijkste... of is het sociale aspect het belangrijkste? Ja, nou, dat, dat, dat is, daar verschoven het op een gegeven moment uh, naar. Want in, in eerste instantie ging het mij om... nou, laat spullen rolleren, gooi geen dingen meer weg. Want het is gewoon, ja, dat is onzin en zonde. Maar je merkt nu dat, doordat het in zo'n Facebookgroep is gestart... dat het, het sociale aspect van mensen die in gesprek komen met elkaar... en ook live elkaar dan uiteindelijk... Ja, die gaan afspreken met elkaar. Dat blijkt ineens, ik denk dat dat wel 50-50 is bij de Ja, helemaal niks. Wijs je ook dingen af? Of uh, dat je zegt dat willen we niet hebben? Um, nee, ja, als mensen heel grof worden of elkaar gaan beledigen en dat is, dat is wel eens gebeurd. Mm. En dat is maar wel heel. Waarom dan? Omdat ze allebei hetzelfde wilden hebben of zo? Um, of... Ja, of dat ze zelf de eigen regels bedenken. Van, ja, ik reageer het eerst, ik wil het nu hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die, die gewoon werk hebben en die later pas kunnen kijken wat erop staat. Ja, dan wordt het lastig. Ga je daar een. Ga je dan regels stellen of niet? Want ik ben niet zo begonnen met een heel nee, pakket nee. aan aanhouding. Maar huilen. zijn er ook niet spullen die je zegt van.? nou dat... dat... Jorie wilde net knuppels uitwisselen, toch? Ik <lacht> <Je lacht> kan het proberen. Dat <lacht> je ja. ja. ja. langer hij is. Of een het, het niet... Uh, nee, ik heb nog geen uh, spullen onder ogen gehad. Dat ik dacht nee, want ik vraag het uit eigen belang. Nee, niet wat ik wil hebben, maar wat ik aan te bieden heb. Ja. Dus waarvan ik zeg. Want dat is dat prettige gevoel. Dat je iets. De, boeken. En ik weet dat dat bij heel veel mensen leeft. Vroeger kreeg je voor tweedehands boeken nog wel wat geld. Dat is helemaal afgelopen. Ja, en je vindt het toch moeilijk om die dingen weg te gooien. Dus ja. je wil eigenlijk heel graag hebben dat iemand anders daar iets aan heeft. Maar ik kan me voorstellen dat je duizenden en duizenden boeken op je afkrijgt. En ja, hoe moet je dat aanbieden? Ja, maar ik krijg het niet zelf nee, thuis. het dat weet nee, wel. Bij die mens, maar je dat hadden... je een aanbod krijgt uit die hoek dat zo massaal ja. is, dat je daar eigenlijk niks mee kan. Nou, jullie ja. moeten meteen uit de dooppraten. Maar even, ja. even samen Dat is <laughs> ja. ja. ja. slecht nieuws, want er is geen dichter vandaag. We zijn helemaal in de war. Hij is er niet. Ach. Jammer. Hartelijk dank, Jure Kiefiets, dat je hier was. Hartelijk dank, Laura Schakenraad en Herman. Fijn dat je er was. En we gaan gauw door naar Tessel Blok van uh, Philip VV Tessel, wat ga je doen? Dag Thijs, hallo. Tom de Bruin is mijn gast. Hij was tien jaar lang de ambassadeur van de Nederlandse regering bij de Europese Unie. Nu is hij weer in Den Haag. En probeert hij vooral de lagere overheden, de gemeenten en de provincies dus, te helpen hun weg te vinden in de kluwen van Europese regeltjes. Maar vooral ook naar Europese geldpotjes, want die zijn er nog wel degelijk. Dat zometeen in de villa. Nu eerst het laatste nieuws met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Premier Rutte erkent dat is een verkiezingsbelofte dat er geen extra geld meer naar Griekenland zou gaan, niet helemaal gestand kan doen. Zij hij na het vragenuurtje. De eurolanden stemden er afgelopen dag mee in dat de rente op Griekse leningen wordt verlaagd. Oudpartijleider Ad Melkert gaat weer aan de slag voor de PvdA. Hij leidt een commissie die linkse oplossingen moet bedenken voor de crisis. De commissie is een initiatief van partijvoorzitter Spekman. Die zei tijdens de verkiezingscampagne dat Nederland linksom uit de crisis moet komen. Melkert vertrok in 2002 na een grote verkiezingsnederlaag uit de Haagse politiek. De top van de Afghaanse Kabulbank heeft voor bijna 900 miljoen dollar gefraudeerd. Volgens een uitgelekt rapport dat in handen is van de New York Times... ging het geld naar kleine politieke elite. De Bank ging in 2010 bijna failliet. Berichten over corruptie leidden tot een bankrun... waarna de bank met hulp van buitenlands geld overeind werd gehouden. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Files bij Amsterdam op de A10 West. Richting Zaandam voor de Koentunnel 3 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Voor knooppunt de Bresseplein. 4 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Na vier uur buigen de knappe koppen van ons panel klinkende munt zich... over de schuldhulp aan Griekenland en over de miljarden van onze pensioenfondsen... en waarom die niet massaal gebruikt worden om de nood in eigen land een beetje te verlichten. Tien jaar lang was hij onze man in Brussel, Tom de Bruin permanent vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de Europese Unie. Nu is hij weer in Den Haag en probeert hij vooral gemeentes en provincies... te doordringen van het belang van Europa... en wijst hij hen de weg naar de geldpotjes. Uw reacties zijn welkom via onze site, villa Dit is Radio 1, Villa VPRO. Nederland moet meer kunnen gaan controleren aan haar grenzen. Staatssecretaris Steven van Justitie moet dit in Brussel gaan regelen. Dat vindt CDA-kamerlid Eddie van Heijem. Volgens hem is de marechaussee door Europese regelgeving nu aan handen en voeten gebonden. Meneer van Heijem, goedemiddag. Goedemiddag. Wat mag de marechaussee nu eigenlijk wel uitvoeren aan controles op dit moment? De marechaussee mag wel uh, steeds... ...proefsgewijze controles uitvoeren. En uh, wat een steekproef is, dat is uh, tamelijk gedetailleerd vastgelegd in regelgeving... ...die niet zozeer door uh, Europa overigens, maar vooral door Nederland zelf is vastgelegd... ...in ja? het vreemdelingenbesluit. En die regels die stellen hele strikte eisen aan het, uh, het aantal malen dat je mag controleren... Uh, ...het aantal minuten dat je achter, achter elkaar mag controleren. Uh, om een voorbeeld te noemen, je mag uh, op een bepaald treintraject mag je maar twee treinen per dag controleren en dan ook nog als maximaal twee treincoupés van een trein. Dat staat gewoon allemaal vast? Dat, dat staat letterlijk uh, in de regels. Ja. Um, en ik ben daarop gestuurd toen ik het jaarverslag doorlas van een toezichthoudende instantie, het CITT, ja, die eigenlijk daar toch een beetje de alarmbel over uh, uh, luidt uh -huh. en zegt ja de effectiviteit van het toezicht uh, van de Marksvc wordt daardoor zo ernstig aangetast. Dat Nederland zich echt moet afvragen of hij hiermee op de goede weg is. Want wat levert het precies voor problemen op? Stroomt de ellende ons land in? Nou, het, het, het is inderdaad zo dat uh, wel bekend is dat door de open grenzen, die ook zijn voordelen hebben, uh, maar ook een, een hoop uh, problemen het land inkomen. Dan moeten we denken aan uh, mensensmokkel, mensenhandel, grensoverschrijdende criminaliteit ook illegale vreemdelingen die zonder controle het land binnenkomen. Ja. En, daar, en, en u zegt die steeksproefgewijze manier is dan absoluut niet afdoende. Nee. Nee, nee. Nou is het natuurlijk wel zo dat Nederland lid is van, van Schengen, in het ja. Schengengebied valt. En dat regelt dat er vrij verkeer van mensen mogelijk moet zijn. En dat er dus aan de grenzen niet of nauwelijks gecontroleerd gaat worden. Moet dat dan maar in de prullenbak? Nee, en dat is denk ik ook niet nodig. Want er is een uh, verschil tussen uh, paspoort en identiteitscontrole bij een grens en uh, inspanningen, controlerende inspanningen door een politie, uh, politiedienst die gericht zijn op het opsporen uh, en uh, aanpakken van criminele activiteiten en verboden activiteiten, daar hebben lidstaten mogelijkheden voor. En mijn vermoeden is, en dat is ook wat de toezichthoudende in instantie uh, constateert, is dat Nederland toch uh, roomser is uh, dan de paus als het gaat om de interpretatie van Europese regels. Dus dat er veel meer rek zit in de, uh, nou ja, de regels die we onszelf hebben opgelegd. Ja. Uh, maar ook als dat niet zo is, vind ik wel dat uh, staatssecretaris Steven, wat mij betreft, op Europees niveau... Dat de discussie aan mag over wat nou de grenzen zijn eigenlijk om uh, ook problemen te kunnen aanpassen. Okay. Want die open grenzen zijn mooi, maar ik vind je moet niet naïef zijn ten aanzien van de problemen die dat op, uh, ook met zich meebrengt. U zegt dus in eerste instantie zouden we het hier in Nederland misschien wel zelf kunnen regelen. Dat gaat u morgen bij de behandeling van de justitiebegroting vragen. Als dat niet zo is, dan stuurt u het even op pad naar Brussel en zegt u zorg maar dat Europa ons meer ruimte biedt. Ja, in het uiterste geval wel. Uh, ik denk ook dat daar in heel veel Europese landen wel meer draagvlak voor te vinden is. Ik weet ook landen als Frankrijk uh, ook al langer uh, aandringen op meer ruimte voor het grenstoezicht. Nogmaals niet met als doelstelling om de grenzen weer dicht te gooien en uh, iedereen weer uh, met zijn paspoort in de lange rijen uh, te laten aansluiten. Maar wel om uh, ja, een aantal grensoverschrijdende problemen... die gewoon zich daadwerkelijk voordoen... om die echt uh, goed te kunnen aanpakken Ja, en u zegt dat daar is wel... nu we het toch over grenzen hebben... een grens te trekken. Het is dus niet zo dat als je meer ruimte krijgt... dat je voor je het weet weer... gewoon de ouderwetse bewaakte grensovergangen terug hebt. Nee, dat denk ik niet. Uh, want ook uh, de, de regels schrijven ook al voor... Dat, dat je je wel moet baseren op uh, ervaringsgegevens... op uh, concrete signalen dat er problemen uh, zijn. Dus uh, je moet ook in de huidige regels al... Uh, nou ja, kunnen uitleggen waarom je uh, de, de controle toepast die je toepast. Ja, maar er, komt moet dus bovenop, er moet een gereden alles... gerede twijfel zijn of een aanleiding zijn. Ja, er, moet, er moet wel een, een aanleiding zijn en dat kun je natuurlijk vrij ruim opvatten. Daar zit dus ook altijd interpretatieruimte. Maar er komt dus nog bovenop dat je wordt geconfronteerd met hele praktische beperkingen die je eigenlijk uh, belemmeren om uh, toezicht uit te oefenen op momenten dat je die aanleiding ook daadwerkelijk ziet. Of om dat een keer op een langere termijn vol te houden. Uh, bijvoorbeeld langer dan zes uur per dag. Uh, eh, wat nu een beperking is voor toezicht op ja. de snelweg. Ja. Goed, nou, we zullen kijken wat uh, de staatssecretaris daar morgen op antwoordt. Eddie van Heijen van de CDA, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Pst, één minuut. De begraafplaats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stuks. 8 uh, crematies dan uh, vandaag. <hulling> nou, dan krijg ik een seintje vanuit uh, de aula dat die slideshow gestart moet worden. Je ziet foto's dat ze gaan trouwen, dat ze kinderen krijgen. En dan zie je ze langzaam ouder worden. Uiteindelijk, uh, uh, ja, tot vlak voordat ze overlijden. Ik zie dat het muziekstuk is afgelopen. En nu zet ik hem stop op een willekeurige foto. En op zich vind ik dat wel een aardig geluksmomentje. Omdat de overledene hier uh, mooi lachend opstaat. Nou, ik kan wel vaak zien of iemand nou een leuk leven heeft gehad of een wat minder leuk leven. Je ziet soms uh, uh, presentaties voorbij komen dat overal op vakantie en feestje hier en overal staan ze met een biertje of een sigaret in de hand en denken van, nou, die heeft aardig uh, erop losgeleefd. Maar ja, dat is ook wel eens anders. Er komen soms ook uh, leeftijdsgenoten, uh, ja, dat is... Uh, dat zet je wel even aan het denken, ja. Van, uh, goh, die is houdt te Of, ja, uh, yeah. ik leef nog wel.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 Toen we het in kaart brengen van de tuinen, en de moestuinen begonnen in november 2010, toen waren er ongeveer 40. We zijn nu in februari 2012 en we hebben er 100. En vandaag is metropolis in Griekenland, waar veel mensen opmerkelijk genoeg slakken als een uitweg zien uit de crisis. Een reportage van Marloes de Koning. Uh, I was thinking what to do to have money and uh, free time voor mijzelf, voor mijn kinderen. Angeliki Micha ziet slakken als haar weg uit de economische crisis. Ze behoort tot een groeiende groep Grieken die het boerendorp en het gezelschap van slakken verkiest boven een werkeloos bestaan in de stad. My mother told me that uh, I can make a snail farm. I searched it on internet and I decided. I just decided. Mijn naam is Maria Vlaagel. Oh. Zij is de baas van, uh, van een bedrijf dat uh, zowel adviseert over het opzetten van uh, een slakkenkwekerij als, uh, als die de verkoop voor haar rekening kan nemen. Elke week melden zich honderd geïnteresseerden voor de cursus Slakken voor Beginners. Dan haken er ook weer veel af. Want escargots kweken voor Franse topkoks, dat doe je niet op drie ogen achter in je badkuip. Daar komen professionals bij kijken. The name of the company is Perekos. Um, wat eigenlijk grofweg betekent, ik, ik draag mijn eigen huis. Nou, de meeste Grieken die het in hun hoofd hebben gehaald... dat uh, slakken voor hun de uitweg uit de crisis zijn... die, uh, die melden zich eerst bij Maria en haar zus voor, uh, voor een seminar. In een kleine ruimte aan een ovale tafel... en uh, midden tussen hun in staat een, uh, een slakkenkwekerij uh, op schaal. Daarbij zit onder andere ook... Christos Fliko. Hij zit hier samen met, uh, met zijn vader. We zijn hier om, om informatie te krijgen en te kijken of we verder willen gaan met uh, slakken kweken. We gaan nu eerst met de familie dus over praten over alle informatie die we vandaag gekregen hebben. Maar op het eerste gezicht vind ik het eigenlijk allemaal heel erg positief. Iemand die die stap al heeft gezet is Angeliki Miga, 30 jaar, jonge vrouw. En, uh, een jaar geleden werkte ze nog als uh, croupier s avonds in het casino in Loutraki, een uh, Griekse stad. Um, nu woont ze in uh, Perachora, het is een, uh, een bergdorpje van 1800 uh, zielen. Uh, the difference is very big, but uh, I prefer this that job. Het is een hele farm. Ja, natuurlijk is het een enorm verschil. Maar uh, ik, vind, uh, ik geef hier de voorkeur aan uh, slakken kweken. De auto moet flink werken. Want het is glad door de uh, opgevroren mist. En dat zijn smalle straatjes. Dus als er een tegenligger is, dan, uh, nou, ja, dan moeten we even achteruit stilstaan. Daarna weer op de helling uh, optrekken. Angelique is voorbereid, die heeft uh, laarzen aan, want we gaan uh, in de modder staan. Dus we zijn, uh, we zijn met de auto boven op de berg aangekomen. Um, een stuk land van ongeveer uh, 3000 uh, vierkante meter. Met, uh, Vier langgerekte bedden met een net eromheen en, uh, en koolplanten, aangevreten koolplanten. Want ze zijn eigenlijk alleen maar voedsel voor de slakken die hier uh, wonen. Um, the werk I ik hier do here is drie of vier uur per dag. De rest van is just voor me. Ik kan alles wat ik wil ik besteed hier ongeveer drie tot vier uur per dag aan. En de rest van de dag kan ik dus doen uh, wat ik wil. In de winter kan ik, uh, kan ik ook drie keer per week komen, want dan gebeurt er gewoon niet zoveel. En ik, uh, ja, goed zoals je zag, ik controleer gewoon even of alles er goed uh, bij ligt. Als er geen sneeuw zou liggen, dan zou ik hier nu overal slakken zien, maar ze zijn nu verborgen. Ze tilt een tegel op. En, um, nou ja, tegel, op de tegel ligt sneeuw, maar daaronder is het natuurlijk uh, onbesneeuwd. En daar zitten inderdaad, nou ik kan het niet meteen tellen. But they are small en they didn't manage to, to hide into the earth. Dit zijn de kleintjes. Zij schat uh, 40, 40 uh, slakjes de, de, de kleintjes die te zwak zijn om, uh, om de aarde in te kruipen. Maar uh, Angelique doet er niet, uh, niet emotioneel over. Dit zijn uh, beestjes om op te eten. En uh, ze hoopt vooral. Dat ze haar dit jaar ongeveer uh, 9000 euro gaan opleveren. En uh, als dat zo zou zijn, dan heeft ze binnen twee jaar haar investering uh, eruit. So, would you recommend it to unemployed Grieken now living in Athens to make this move? Of course. It is better to, to do something than being just an and unemployed. Ja, natuurlijk zou ik het aanraden. Het is beter om iets te doen dan alleen maar werkloos zijn. Morgen is Metropolis in Spanje, waar een initiatief is ontstaan om buskaartjes te hergebruiken. Wat dit meisje ook al zei is dat de gemeente er niet blij mee zal zijn. En inderdaad, de burgemeester heeft al gezegd dat hij het helemaal niet zag zitten. En dat de gemeente er alles, alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat dit plan niet zal slagen. Niet goed van de grond zal komen. Dat morgen in Metropolis Radio. En wij gaan het verder hebben over Europa. Maar dan vooral over hoe er nog begrip... en misschien zelfs genegenheid voor het Verenigd Europa te kweken valt. Er is afgelopen nacht dan wel een akkoord bereikt... over verdere steun aan Griekenland. Maar één succesje poetst het nare slechte imago van de Europese Unie niet op. Tot vorig jaar was Tom de Bruin... Onze man in Brussel, de permanent vertegenwoordiger van de Nederlandse regering bij de Europese Unie. En dat tien jaar lang. Zonder hem zou Nederland er in Europa een stuk beroerder voorstaan, zeggen deskundigen. Nu is hij dus terug in Den Haag bij de Raad van State... op het moment dat de Europese Unie in een existentiële crisis zit... en het wantrouwen in Nederland groot is. Goedemiddag, meneer De Bruin. Goedemiddag. In de studio in Den Haag. Um, hoe anders was het Europa waar u vorig jaar dus bent vertrokken... Uh, dan het Europa waar u tien jaar geleden begon? Ja, dat is een goede vraag. Het uh, ziet er uh, inderdaad heel anders uit... Uh, dan in 2003 toen ik, uh, toen ik naar Brussel ging. Um, twee hele grote veranderingen... Uh, die uh, springen meteen in het oog. Uh, in eerste instantie... Uh, toen ik daar kwam, waren we nog met 15 uh, lidstaten. Ja. En in 2004 kwamen er 10 bij. En even later nog eens twee. Dus toen ik wegging, zaten we met 27 lidstaten. En dat is toch wel ja, echt even een, uh, een, een quantum jump, zou je kunnen zeggen. Dat mag je zeker zeggen. En dat is ook een hele tastbare verandering. Hè? Maar ik doelde eigenlijk meer op gevoelsmatig de stemming, het geloof. Nou. Um... Gevoelsmatig um, is er natuurlijk ook heel veel veranderd. Omdat uh, in 2008 Europa ook geconfronteerd werd met uh, de financiële crisis. Die later in uh, Europa omsloeg in een schuldencrisis. Ja. En uh, het is waar dat, dat uh, heel veel mensen uh, hebben de indruk dat uh, die crisis is ontstaan... Uh, door Europa. Uh, en dat is op zich jammer, want uh, ja, de oorsprong van de financiële crisis... lag eigenlijk uh, bij de rommelhypotheken in de Verenigde zeker, Staten. Zeker, maar meneer de bruin, en... dat is dus net het probleem waarschijnlijk van Europa. U zegt, veel mensen hebben het idee dat dat door Europa komt. En het, is Europa, of het lukt Europa, maar buitengewoon moeilijk om dat idee weg te nemen. En dat is nou het grote ja, probleem natuurlijk. Dat... Dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want eh, op het moment dat eh, Europa met die crisis werd eh, geconfronteerd. toen ja, kwamen we er eigenlijk achter dat we eh, een, nou je zou kunnen zeggen: een constructiefout hadden gemaakt bij het opzetten van uh, de Monetaire Unie. Mm -hmm. En uh, ja, die constructiefout heeft er toe geleid... dat we ja, nu toch wel uh, in een crisis verkeren. Ja, in een politieke hebben, crisis hebben niet, ook, hè? En ook zeker een, een politieke crisis. Omdat je ziet dat de lidstaten het niet altijd eens zijn met de koers... Um, he, die gevolgd zou moeten worden om die crisis op te lossen. En dat is ook wel begrijpelijk, want daar spelen natuurlijk... hele grote belangen een rol. Ja. Um, voordat we naar uh, wat andere zaken gaan die Europa ook betreffen... want het is niet alleen maar Griekenland en enorme ellende wat de klok slaat. U bent daar vorig jaar weggegaan. U, u heeft... Uh, Net dus niet meer de tijd mee kunnen maken dat het gedoogkabinet uh, voorbij was en dat er een kabinet kwam wat weer iets anders stond tegenover Europa dan Rutte 1 met de heigende adem van een anti-Europeaan-Wilders. Dat, dat is jammer voor u. Ja, maar goed, ik heb uh, een fantastische tijd in uh, Brussel gehad en uh, verschillende uh, kabinetten, uh, balken en de kunnen dienen, zoals dat zo mooi heet. Ja. En daar bewaar ik een hele goede herinnering aan. Daar, dus, daar uh, wilt u het bij laten. Dat en zijn de kabinetten die u noemt. <laughs> <laughs> Toch nog de in <laughs> optima forma. <laughs> ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Goed, laten we inderdaad, wat ik al zei... Brussel doet <coughs> natuurlijk meer dan alleen maar geld geven aan Griekenland... en praten over Griekenland. Er gaat namelijk ook heel erg veel geld vanuit Europa naar de Europese lidstaten. Um, ik zei al dat u bij de Raad van State zit. Daar gaat het nu even niet om. U bent ook namelijk voorzitter van uh, iets... Wat ik niet wist dat het, waarvan ik niet wist dat het bestond. Het kenniscentrum Europa Decentraal. Dat klopt. En dat, dat richt zich uh, eigenlijk op voorlichting... En uh, aan en behulpzaam zijn bij... Uh, uh, de weg vinden in Europa voor de lagere overheden. Dat klopt. Um, de... Europa Decentraal bestaat uh, nu dit jaar tien jaar. En uh, dat kenniscentrum was uh, geen overbodige luxe... omdat inderdaad de decentrale overheden, dus de waterschappen, de gemeentes, de provincies... in toenemende mate met Europa te maken kregen op allerlei verschillende manieren. Ja. <coughs> Vooral waar het, sorry dat ik u nog even onderbreek ja. als het gaat om regeltjes, regeltjes en wetgeving, Precies. dat vooral, en daar stoort iedereen zich dan meteen ook weer zo aan. Ja, hoewel um, uh, ja, aan regels storen mensen zich over het algemeen, of die nou van de gemeente komen, of van het Rijk, of van Europa, regels is altijd vervelend, maar helaas zijn ze wel noodzakelijk, um, maar... Als ik een voorbeeld mag noemen, hè, ja. bijvoorbeeld de, de regelgeving op het gebied van milieubescherming, waterbeheer. Uh, die regels worden Europees vastgesteld en worden door de regering in Brussel onderhandeld. Maar het zijn heel vaak de lagere overheden, wij noemen dat dan de decentrale overheden, gemeentes en provincies, waterschappen die moeten zorgen voor de uitvoering van die regels. Ja. En uh, het gaat bijvoorbeeld ook om regels die te maken hebben met openbare aanbesteding. He, als uh, een gemeente een groot project uh, begint en daarvoor een aanbesteding doet... daar gelden Europese regels voor. Uh -huh. En gemeenten weten dat vaak niet, wilt u zeggen? En uh, in het verleden... Um, was het nogal eens zo dat gemeentes daar niet goed van op de hoogte waren... en dus tegen allerlei problemen aanliepen. En inmiddels uh, weten die gemeenten dat allemaal vrij goed. Maar ze hebben ook om hun kennis als het ware te poelen en te vergroten dat uh, kenniscentrum Europa decentraal opgericht. Juist, en dat bestaat dus al tien jaar. En dat bestaat dit jaar tien jaar. En nou is het ook zo, behalve met uh, uh, behulpzaam zijn bij de uitleg van regels en dergelijke... Um, helpt u hen ook om eigenlijk hen te doordringen van het feit hoe belangrijk Europa voor hen is... en dat zij lang niet meer altijd via de regering, via de nationale overheid zich tot Brussel kunnen wenden... maar dat ook heel direct zelf kunnen doen en zo ja, misschien zelfs een beetje aan... Fondsenwerving kunnen doen, zou ik het zo mogen noemen? Ja, hoewel um, de fondsenwerving, daar houdt Europa decentraal nou net niet mee bezig. Mm -hmm. uh, dat gebeurt heel vaak rechtstreeks bijvoorbeeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die kan daar de, uh, ja, de gemeentes, de grote steden, kleine steden in, in adviseren. Um, maar ik zou het jammer vinden als uh, zeg maar Europa alleen maar wordt neergezet als een plaats waar een pot met geld staat, uh, waar je vooral gebruik van moet maken. Dat is het ook, uh, ja. maar dat is niet het enige. Wat is er nog meer? Nou ja, wat ik zeg, um, uh, Europa manifesteert zich op uh, verschillende manieren. En... Uh, de decentrale overheden kunnen daar uh, ja, mee te maken krijgen. En het is belangrijk dat ze daar goed op zijn uh, voorbereid. Nee, hey, dat begrijp ik. Maar wat, wat ik nu uh, juist wilde proberen aan te tonen, uh, maar eens een keertje... is dat uh, er voor de lokale overheden, en dus ook heel direct voor de burgers... Uh, oh, ook erg veel voordeel... Ja. Is, bij die, uh, is te halen bij die Europese Unie... als het gaat om steun bij bepaalde projecten. Zonder meer. En, uh, en de manier waarop, waarop ze dat doen... dat is toch iets waar u zich ook mee bezig houdt. Ja. Vroeger liep dat allemaal via Den Haag. Nu kan, kan zo'n stad als Eindhoven bijvoorbeeld... kan zich rechtstreeks tot Brussel wenden... als zij uh, de Science City van, van Europa zouden willen worden. Absoluut. Nou, dat zijn ze dat voor zijn een heel al. groot ja. gedeelte al. Uh, Eindhoven heeft inderdaad... Uh, de titel gekregen slimste stad uh, ter wereld. En dat is nogal wat. En een deel van um, wat Eindhoven heeft bereikt... is inderdaad gebeurd ook met steun vanuit Europa. <coughs> Neem me niet kwalijk. Want het is inderdaad zo dat... Uh, zeker als je het hebt over hele grote uh, projecten... die te maken hebben met, met innovatie... Uh, daar gaan uh, grote bedragen uh, mee gemoeid... En uh, heel vaak uh, kan een gemeente dat... of bedrijven in die gemeente dat samen niet alleen ophoesten. En kan het dus buitengewoon belangrijk zijn... dat uh, vanuit Europa daar een bijdrage aan wordt geleverd. Zodat um, ja, die lokale ontwikkeling... Um op gang kan komen. En de regio Eindhoven heeft daar uh, zeer goed uh, gebruik van gemaakt. Het is, dan, dan is de vraag, hoe uh, zou je het in het vat moeten gieten... dat bijvoorbeeld inwoners van Eindhoven... maar ook inwoners van, van andere regio's, Drenthe, nou, noem maar op... zich bewust worden van het feit dat uh, Nederland meebetaalt aan Europa... maar dat je er dus wel degelijk ook profijt van kan hebben... omdat dat geld ook terugstroomt naar Nederland. Op een of andere manier... Wil dat er niet in? Hoe verkoop je dat? Ja, hoe verkoop je dat? Is dat niet ook een beetje uw taak? Nou, niet nee? helemaal. Um, ik bedoel, ik ben. Uh, ik, ik zorg niet voor uh, de media <laughs> van de decentrale overheden. Maar u heeft wel een, een heel goed punt. Ik denk zeker dat uh, de decentrale overheden een rol zouden kunnen spelen in. Uh, het bewust maken uh, van uh, de burger van het belang van Europa. We zeggen altijd uh, dat uh, de gemeentes, de provincies... staan het dichtst bij de burger. Hè, ik geloof er niet zo in dat het Rijk een propaganda... Uh, verhaaltje gaat houden over uh, Europa. Dat werkt niet. Mm -hmm. Maar die decentrale overheden staan heel dicht bij uh, de burgers. En zij zouden inderdaad kunnen laten zien... Um, wat Europa voor hun uh, gemeente betekent. En ik geloof ook wel dat dat in uh, bepaalde gevallen uh, ook gebeurt. Maar misschien nog niet breed genoeg. Nee, en dat zou wel kunnen helpen natuurlijk. Omdat imago waar ik het in het begin over had... Precies. van de Europese uh, Unie, die ook een, ja. uh, een Europese Unie is... waar Nederland uh, bij hoort... dat daar uh, ook wel wat goeds van te verwachten valt. Ja. Ja. Ik, um, het kan ook via hele kleine uh, dingetjes. Er is, um, nou, ik denk een paar weken geleden hier in Den Haag een nieuwe campus geopend. Van... En dat is ook Europees geld. Ik ga u haasten, ja. want we hebben nog maar erg kort. Dat is ook met Europees geld. Ja, een Europese nou, zou... campus van de Universiteit van Leiden geopend met Europees geld. En Kijk. er staat een mooi bordje uh, op de muur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 Dit is Radio 1.